Files in de Randstad staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de afliet Bunschoten 2 kilometer en ook 2 kilometer voor Amersfoort Noord. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Gorkum 5. En op de A15 richting Europoort, daar is de Botek Tunnel afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Afsluiting duurt tot vanmiddag 3 uur. Al het verkeer wordt omgeleid via de Botek Brug. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort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 Goedemorgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. u luistert naar de lokale omroep CFM Zandvoort. En iedere dinsdagochtend hoort u mij een uur lang tussen 11 en 12... met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoort u natuurlijk onze openingsmelodie. Louis Davis met Weet je nog wel oudje, een opname 1928. Het komende uur heb ik weer een hoop gezellige Nederlandstalige muziek voor u uitgekozen. Muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dan meteen onderweg hoort u Johnny Hoes met Poppendijntje. Ook oh, Jerry B komt voorbij. Maar eerst Charles Tuinenburg en de Melody Strings met Ik blijf van Laura houden. Laura was Tommy's beminde. Hij zag haar als zijn koningin met bloemen, geschenken.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 De jongste van allemaal, de auto raze door de stille nacht. Suizend langs de baan met zijn duur.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 En streelt haar onwetende kleine Moedertje je lief, waar blijft vadje nou? Dat zou ik zo graag.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 Dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeleidend aan en vreest dat hij nooit terug.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 Als kinderen kinderlijk vragen Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag Dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meelijdend aan, en vreest dat hij nooit terug zal. Niemand hem tieren. U hoorde Jerry B. met Maar de kinderen vragen. En Jerry B. is geboren in Leiden op 1 oktober 1923. En al daar overleed op 23 april 1983. Hij was een Nederlandse zanger van het levenslied. En hij was tevens de broer van de zangeres zonder naam. Oftewel Meribé. Hij is vooral bekend geworden van het duo Jerry en Mary B. En zong met haar onder andere meer nummers als de Bedelaar van Parijs. En ben nam ook een plaat op waar hij nummers vertolkte van Willie Derby. En voor de Jerry Bay hoorde Johnny Hoes met Poppedijntje. En ook hoorde Charles Tuinenburg en de Melody Strings met Ik Blijf van Laura Houden. De volgende dame kon nog op 12 januari 2012 in een interview aan bij de NOS dat ze gaat stoppen met optreden. Een jubileumtour 40 jaar Lisbeth was meteen aan een afscheidstournee. Lisbeth Lister, daar hebben we het over, is moe van iedere dag in de auto zitten... in de file staan en midden in de nacht thuiskomen. Zelfs zegt ze hierover, mijn privéleven is heilig voor mij. Af en toe wil ik helemaal niets hebben. De avond in je eentje voor een microfoon is heel erg intensief. En op een gegeven moment ben je moe. En op 14 januari kreeg uh, rechts in de afloop van een voorstelling... in de van producent Albert Verlinde een buste... die uh, Raphaël Hermans van haar maakte. De buste krijgt een vaste plaats in de voyen van het koninklijke... Schouwburg van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En op 30 januari 2013 van dit jaar gaf ze haar laatste voorstelling... in de stad Schouwburg in Tilburg. Ik heb diverse onderscheidingen gekregen? Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, dat was in 2002. Ridder in de Franse Légion d'honneur in 2005. En Radio 5 Nostalgia, oeuvreprijs van 2013 van dit jaar dus. En ik heb er voor u klaarstaan. U gaat luisteren naar Lisbeth List met Mensen naar de Maan.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 De koningshuizen trippen en ze flippen in het dalen. En ik zit hier met mijn dokters op de.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 Take what iedere week hoort u hier. een uur lang de hits van toen en nu. De hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan een uur lang alleen maar de echte Hollandstalige hits. U hoort de Fortuna's met Buona Fortuna. En daarvoor Siska Peters met Geef Me Je Hand. En ook kwam Lisbeth List even voorbij met Mensen naar de Maan. De volgende formatie is de Voorrajo's. Was een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50... Bekendheid vergaren met covers van de McGuire Sisters... Johnny Thunder, de Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienerbands. De voorjangsters zoals de band eerst heette... werd opgericht door Josh en Jan Schouten. Dat waren broer en zus Ria Lubering en Dick van Nieuw... en nadat ze het cabaret der onbekenden wonnen in 1957... werd hun eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Baby, geproduceerd door Jack Bulterman. En in 1958 vervingen Jettie Schouten, de zus van Josh en Jan... Ria Lubering. en vanaf 1959 werd ze beroepsmuzikant. Het viertal trad regelmatig op in de revue van Snip en Snap. En het nummer Dans Nog eenmaal Met Mij werd in 1961... een gigantische grote hit. In 1964 stonden er voorhuis in het voorprogramma van de Rolling Stones. Dat was in het koerhuis in Schevening. En twee jaar later kwamen ze echter tot de slot... dat hun... Uh, Close Harmony zang niet meer past in het tijdsbeeld... en werd de groep in 1966 opgeheven. Maar in dit programma hoort u de muziek nog steeds... ook van mensen die alweer opgeheven zijn, of niet meer bestaan... of natuurlijk de artiesten die inmiddels al overleden zijn. U hoort nu de Foraio's met Dans nog eenmaal met mij. Iedere dans is een kans dat ik vraag. Zij wil je niet graag altijd bij me zijn. Want je weet... Ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de zijn. En ik denk altijd weer aan dat jij die avond zachtjes voor me zijn. Oh darling, dans nog eenmaal met mij Iedere keer, iedere keer zie ik weer zie hoe je zacht weer. een ander Hoe je, je lacht als hij danst met jou lacht, Hoe je lacht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 Alleen van jou maar hou, ik voel me zo alleen. Iedere dans, iedere dans is een kans dat je vraagt Zeg wil je iedere niet dans, graag altijd bij me zijn. Dans, iedere dans, want je weet, want je weet, ik vergeet nooit de iedere dag waarop je zag in de maanerschijn en zacht, ik denk.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 Die hele compagnie die heeft het niet te laten staan. Wie heeft er suiker in de hertes gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stelkra in het zwaantje eten. En schokkende de heide door zonder kompie in koor. Wie, wie, wie? Hè? Wie, wie, wie? Wie heeft er suiker in de gedaan?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 In de wagen en ik denk aan mijn vrienden in het kroegje op de hoek. Dan ben ik blij dat ik hun rondjes heb afgeslagen. Na uren hangen daar is de avond zo Wat want wanneer. You yeah. zij dus met Dan ben ik weer thuis. En daarvoor Lubandi met Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan. En ook hoort u voor Ajo's met Dans nog eenmaal met mij. Net heb je geschakeld op een bijzonder goedemorgen. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag tussen 11 en 12. Alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende dame. Anja van Avoort, geboren in Breda. Op 5 mei 1950. En dan schaik. Overleden op 15 april 2002. Was beter bekend als Anja... Nederlandse zangeressen werd vooral bekend door hits als De Laatste Dans en Neem en Geven. Ik heb voor u een iets minder bekende nummer uitgezocht. Ik heb me zo in jou vergist. Anja hier op CFM Zandvoort. Ik heb me zo in jou vergist. leek zo mooi. Het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 Plastisch chirurg uit Weert had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus. Zal hem het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Al laten hem het nog een keertje overdoen doen, in begin maar bij het begin. Yeah!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 Maar bij de begin We zal me het nog een keertje overdoen. Want het was niet nou mijn zin. we mijn stem kwijt hangen Boos zijn op mij, Anneliese, oh Annalise, Anneliese. Je weet toch mijn liefste ben jij, maar ik kan het heus niet slikken dat je mij hebt.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 om je hand. Dat waren de bietenbouwers met Anneliese. Daarvoor Adele Bloemendame met zal me er nog een keertje overdoen. En ook hoor u Anja met Ik heb me zo in jou vergist. Zandvoort uit Zandvoort. Mooie oud-hollandstalige muziek. Van de jaren 30 tot en met de jaren 70. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik ga afscheid van u nemen. Als u denkt van leuk programma, ik wil het nogmaals beluisteren. Dan kan dat aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Je hebt nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Wim Sonneveld, en Leen waard in een rijtuigje. Maar eerst een hit uit 1977. Zijn tweede hit die hij scoorde in Nederland. Waar hij eigenlijk een beetje mee doorbrak. Nou ja, officieel is het zijn derde hit. Want hij heeft nog een hit gemaakt toen hij pak een beet. Ik meen een jaar of twaalf was. Die heb ik helaas niet bij me. Anders had ik die zeker gedraaid. Ik, ik ga voor jullie draaien. André Hazes. Het nummer uit 1977. Het nummer Mama. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week en dan tot een andere keer. Tot ziens. Mama, mag ik even een beetje praten? Als vroeger zo fijn en zo intiem. Zeg mama, hoe vind je deze bloemen?